zes uur. Mark Hokke met het NOS journaal. Relschoppers die zich vorige maand misdroegen rond de verboden demonstratie van de actiegroep Viruswaanzin, wordt opgeroepen zich te melden bij de politie in Den Haag. Doen ze dat niet, dan worden er dinsdag beelden van hen getoond in het programma Opsporing verzocht. De demonstratie tegen de coronamaatregelen was aanvankelijk verboden. Later stond de gemeente korte tijd de demonstratie toe, waarna ook voetbalhooligans naar Den Haag kwamen. Er braken rellen uit waarbij demonstranten rookbommen en stenen naar de ME gooiden. In totaal werden 425 mensen gearresteerd. Na de zomer komt er een landelijke dag om stil te staan bij de slachtoffers van het coronavirus in Nederland. Volgens premier Rutte wordt het een dag van bezinning voor iedereen die met verlies te maken heeft gehad. Rutte spreekt over een emotionele tijd waarbij er geen ruimte is geweest om stil te staan bij het verdriet. Koninklijke Horeca Nederland bereidt een kort geding voor tegen de staat. De branchevereniging wil zo afdwingen dat de coronamaatregelen voor de horeca verder worden versoepeld. Volgens de vereniging staat ondernemers het water aan de lippen en dreigen er faillissementen. Koninklijke Horeca Nederland zal in het kort geding eisen dat de anderhalve meter regel in horecagelegenheden vervalt voor groepen tot en met negen mensen. Het openbaar vervoer beleefde afgelopen week de drukste periode sinds het begin van de coronacrisis. Reizigers pakten vaker de trein, bus, tram, metro of veerpont sinds de coronamaatregelen vorige week woensdag werden versoepeld. Dat meldt het ANP op basis van OV-chipkaartcijfers. Op 1 juli verviel het advies om het openbaar vervoer alleen te gebruiken voor noodzakelijke reizen. En ook mochten alle zitplaatsen weer worden gebruikt, wel blijft een mondkapje verplicht. Het weer vanuit het westen opklaringen. Later vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af tot lokaal een graad of vijf. Morgen wisselen zon- en stapelwolken elkaar af. en Vooral landinwaarts is dan nog een enkele bui mogelijk. Het wordt een graad of negentien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Uur te beginnen, Chalamar met Jody Botley. Het is vrijdag 10 juli, het is weekend. Max heeft de snelste tijd gelokt, geklokt in de tweede training. Dus dat ziet er allemaal heel goed uit en het wordt een goed weekend. In de tweede uur uh, straks een uh, interviewtje met Bert van Veen, die heeft een uh, stuk van een Lancaster gevonden op het strand bij onze buren. En veel muziek en veterswaardigheden hier in welkom bij Zandvoort. Mijn naam is Valtenshans en ik ben tot 7 uur bij je. Is it sin to love you like I do? Is it sin my darling? And is it sin to feel like the morning dew? Is it sin my darling? And is it sin to feel like I feel for you? Darling, and is it sin to hunger for your touch? Is it sin, my darling? And even if I'm condemned to capital punishment, from your sweet mouth I drink the sentence. Ik vind de My darling Is it sin To feel like I feel for you Is it sin My darling Is it sin To hunger for your touch Is it sin my darling 13 maart is hij overleden, 63 jaar oud. Traditioneel, Wat een mooie muziek heeft hij gemaakt. En dit was een nummer van vorig jaar volgens mij nog. Dank u Saandfort. Welcome at Sandfort. Welkom in Sandfort. Dat ah, was nog familie van Spargo. Dat was echt leuk. In jaren tachtig hoor je het niet meer zo vaak. Maar wat een leuke plaat. En die bas, geweldig. Goed, ik vertel het al. Uh, NH heeft een interview gedaan met de tachtigjarige Bert van Veen. En Bert die, die, uh, loopt bij onze buren in Aymuiden. Loopt hij over het strand bijna om de dag. En uh, hij is in de tachtig. En hij heeft gewoon een stuk gevonden van een oude Lancaster bommenwerper. En daar vertelt hij over. En dat is echt wel een leuk item geworden. Dus dat neem ik even mee nu. Bert van Veen. Ja. Hier heb ik het gevonden. Mijn verrassing. Bert van Veen deed vorige week een bijzondere vondst op het strand van Aamuiden. Tussen de schelpen en houtsnippers stuit hij op een vliegtuigonderdeel uit de Tweede Wereldoorlog. Zeer waarschijnlijk een Lenkester. Ja, schitterend. Kijk, en dat verdien je nou doordat je om de dag de moed hebt om uh, uren op strand rond te lopen langs de waterlijn. Bij Epp is dat natuurlijk het mooist. En dan... ...het je kans dat je zoiets tegenkomt. Bert heeft het onderdeel overgedragen aan Johan Graas van de Aircraft Recovery Group. Johan doet in de regio met zijn stichting al tientallen jaren onderzoek naar gekriste bommenwerpers. De onderzoeker denkt dat het onderdeel vrij zeker behoort tot het toestel waar midden jaren 80 al het kielvlak van was aangespoeld. Nou, het is uh, onderdeel van de radiozendapparatuur En uh, ja, op de radiobeuzen, afgebroken radiobeuzen, daar staat ook het merkje uh, AM, dat betekent R-ministerie, en een kroontje, dat is de Engelse kroon. En uh, daar blijkt al uit dat het uh, typisch Engels is, want alle. Eigenlijk equipment, onderdelen in de, in de vliegtuigen, Engelse vliegtuigen werden zo gemerkt. Bert is vergroeid met de kust. In de jaren 60 hielp hij mee om de Noord- en Zuidpier te verlengen. Vooral na zijn pensionering is hij dagelijks wel aan de kust te vinden. Ik zeg bij mij eigen altijd, elk golfie kan wat op het strand neerleggen. En verdomd als het niet waar. Buiten schelpen, uh, dode vogels, prachtige vogels trouwens ook. En ja... Alles wat apart is ten opzichte van de schelpen die er liggen, dat, dat interesseert me. En dan kon je dit tegen. Ja, dat is helemaal sensationeel eigenlijk. Pep zet ondertussen weer koers richting de kust. Vol energie en in de hoop nog meer te vinden van de Lancaster. here with my teeth all alone with my fears i'm wondering if i have to do without you but there's no reason why i fell asleep late last night crying like a newborn child holding myself close pretending my arms are yours ZANG Weer een uit de top 100 van ZFM's corona top 100. En dat is Janet. I get lonely. Ja. Goed, en daarvoor hoor je Bert van Veen. En hij vond op het strand van IJmuiden. vond hij dus een stuk van een oude Lancaster. En zo dus zelf zo mooi zegt: Elk golfweekend kan wat op het strand leggen. En uh, ja, ik had het niet nadoen, maar het is echt uh, een prachtige uitspraak voor op een tegeltje. En hij heeft het overgedragen aan de Stichting Aircraft Recovery Group. En die hebben een eigen museum. Dat, uh, dat vind je in Heemskerk. En dat is eigenlijk alleen op, op zondag open of op afspraak. Maar op, uh, tot oktober is het, kun je er op zondag heen. En dat is van 11 tot 5. En dat is op de Genieweg in het fort in Heemskerk. Nou, misschien wel leuk om even heen te gaan als het uh, geen weer is. Goed, gaan we door hier bij ZFM met DigiDex. De zon op. Wat is een leven zonder licht?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 dan was ik al lang verloren Dus ik vraag ga je mee Vergeten we de tijd En als ik wist wat ik deed Dan was ik al lang de weg kwijt Dus ik vraag ga je mee Vergeten we de tijd Ja we dansen dus op, op Het is te laat om al stil te staan Ja we dansen dus op, op Zodat het leven door kan gaan Ja we dansen dus op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 te laat om stil te staan. Ja, we dansen de dus zon op, op, zodat het leven er kan gaan. En als ik wist wat ik denk, Dus ik vraag ga je mee ga je mek, ga je mee? We de tijd. Ja, we dansen de dus zon.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 direct met de zon op. Ondertussen kijk ik even op de site... van de Amsterdamse Waterleiding Duinen. En, uh, er is nog plek als je morgen mee wilt... met de tocht met het paard het ABC van de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Dat kan ook, daar is nog, daar uh, is nog plek. Kijk daarvoor snel op de site... van de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Dus awd.waternet. En dan, uh, dan zie je daar al die activiteiten. Verder in de week... een wandeling met natuurgidsen is er nog. op Zondag, daar is nog plek... En een avondwandeling die is helaas al vol aanstaande woensdag. Maar morgen kun je dus nog mee met paard en wagen in de baatlijn duinen. Every freckle of my face is where it's supposed to be. Yeah. And I know I created it and make no mistakes on me. My feet, my thighs, my lips, my eyes, and lips.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 Keep your expensive car and your caviar. All I need is my guitar. Keep your crystal and your pistol. I'd rather have a pretty piece of crystal. Don't need your silicone. Airy video. Wat een leuke plaat is dat toch? Vier over half zeven hier bij ZFM. En ik vertelde vorige week nog al, twee weken geleden... over die geweldige film die nu op Netflix staat van Spike Lee. De nieuwe film Da Five Bloods. Vol met muziek van Marvin Gaymer. Een fantastisch verhaal en heel relevant in deze tijd. Maar die Spike Lee die maakt natuurlijk al heel lang films. En in 1996 heeft hij een film gemaakt, een beetje geflopt. Girl Six. Maar wat was nou zo leuk aan die film? De muziek werd gemaakt door Prince. En ik heb dat album teruggevonden. En daar staan toch leuke platen op. Zoals deze. One, two, one, two, three, go! I'm not the baddest bitch you like. Was willst du denn am Strand machen, wenn du alles vergessen hast? Du hast kein Badetuch, kein Butterbrot, kein Radio, keinen Eimer, keine Schaufel. Du hast wirklich nur eine Sache mit, Ernie? Ja, nur eine Sache, Bert. So, da bin ich aber gespannt. Kannst du mir sagen, an welche Sache du heute gedacht hast? Oh, an meinen Regenschirm. Man weiß nie, wie das Wetter wird, Bert. Oh nein, meine Badehose wird ganz Ja, so ist das. Man weiß nie, wie das Wetter wird, weil hier in Sandfurt Wir haben jetzt 17 Grad und äh, das wird besser. Also Montag bis 22 Grad und es bleibt so, der Regen ist vorbei. Und äh, ja, viel wichtiger, die Wassertemperatur, die 17 Grad. Und wir haben Hochwasser morgens um 8.30 Uhr, so bis Donnerstag um halb zwei und in die abends von neun bis Donnerstag in die Nacht. Also schöne Zeiten zum Baden und äh, es wird gutes Wetter. Hier bei ZFM in Guten Abend. Cause I'm all alone. Girl, I wanna make you mine. Can't you give your heart to me? I would give you every time. You're more than I could ever be. Michael Kimanuka en Tom Mitch Money. En dan heb ik even gekeken bij het uh, Nationaal Park Zuid-Kennemerland. En er is nog plek zondag bij de duinwandeling vanaf Panacea. En dat is een uh, mooie lange wandeling. Uh, helemaal met een gids door de natte en druine, droge duinvalleien langs de Noordwest natuurkern. En die gids die vertelt natuurlijk alles over het ontstaan van de duinen... en de geschiedenis en van alles en nog wat over die duinen. En dat is gewoon een mooie boeiende wandeling. En je kunt je dus nog opgeven daarvoor... En dat is voor zondag. Er zijn nog zeven plekken beschikbaar, zie ik, op de site van het uh, Nationaal Park Zuid-Kennemerland. En uh, ga dan even naar de site uh, npzuidkennemerland.nl En uh, geef je dan even op. En even kijken, het kost 7 euro. En voor kinderen 3,50. Nou, dat is geen geld voor een leuke middag hier in Zandvoort. Gaan we door met muziek. Speak Low van uh, Billy Holiday, maar dan in een remix. De Band Remix, hier bij ZFM, waar het kwart voor zeven is. 1952 en dit is dan zo'n remix. En ik vind hem mooi, niks mis mee. Goed, we blijven een beetje in de regio. Lilith Merlot, een artiest die je vaker hoort bij ZFM in alternative en ook al in de ochtend bij Jaap Koomer. Die maakt gewoon hele mooie muziek. Lilith Merlot, Save As A Secret.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 You shine as a secret on the tip of my tongue. I swear I'll keep you. When love gets real, I'll search for the sky. I always aim to hide and as my wings are burning. Stay, Stay as a sea. Maar ik dus zou zeggen Lilith Mellot. en daarmee gaan we richting de klok van 7 uur. Goed, goolie hadden er nog tussendoor, nou, dan doen we dat toch. Añoro los besos de la primera vez Quiero me sin preguntas sin un porqué dat que vivir separados dat por eso dime que cada día al amanecer Pensabas En dat is sabías que iba a volver. Ni me ni donde vaya a cualquier lugar tú sabes que yo no sé vivir cuando tú no estás por eso quiero me quieren cada día más tú sabes que yo no sé vivir cuando tú no estás Ja, en de leukste platen die komen dan zomaar uit het systeem. Goed, dit was het dan weer uh, voor vanavond. Bijna 7 uur. En dan uh, zie ik je graag weer terug volgende week. En vergeet niet te luisteren aanstaande zondag naar onze Jaap tijdens de Formule 1. Tot dan.